7 uur. Gert Kluk met het NOS-Journaal. De overlevingskans van mensen met kanker neemt elk jaar toe. Tweederde van de patiënten die in 2013 in Nederland de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later nog in leven. Dat meer patiënten de ziekte kunnen overleven komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen. De kans op genezing is vooral fors toegenomen bij mensen met borst, prostaat, darm, nier en slokdarmkanker. Ook bij veel soorten bloed- en lymfklierkanker zijn de kansen verbeterd. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt wereldwijd nog steeds toe, dat meldt Oxfam Novib. Volgens de organisatie zijn ruim 2000 miljardairs samen rijker dan de 4,5 miljard mensen die 60% van de wereldbevolking uitmaakt. Oxfam zegt dat de ongelijkheid onder meer toeneemt omdat de allerrijksten en multinationals minder belasting betalen. China maakt zich steeds meer zorgen om de nieuwe variant van het coronavirus, nu het ook in de hoofdstad Peking is vastgesteld.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 Lokaal glad eerst, temperatuur rond het vriespunt. Ook op veel plaatsen mistig. Vanmiddag vaker de zon, er dus staat weinig wind en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, 5 minuten vertraging bij purmeren Noord. 5 minuten vertraging ook op de A10 Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel. En 5 minuten op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom, tussen Rijnzaterwouden en Leimuiden. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte zandvoortse garage, waar ze nog met je meedenken.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 Met de...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 in that